Reputatiecoaching podcast nummer 165. Eerder deze week was de site van mijn broer gehackt en was hij maar liefst 924 blogposts kwijt. Dat was wel even schrikken. Ik vertel je zijn relaas. Laatst ontving ik de uitnodiging om mij aan te melden voor de Google Local Guides Summit in San Francisco in september dit jaar. En Jalwa was jarenlang gratis, maar wordt nu opeens commercieel. Eergisteren kreeg ik voor het eerst een mailtje met wat statistieken over mijn foto's op Google Maps. En daar stond ik behoorlijk van te kijken. Ontvrienden? Ontvriend jij vaak mensen? Suzanne, mevrouw, is onlangs ontvriend en was daar behoorlijk ontstemd over. En ik heb deze week weer eens een tip van de week voor je. Daarin vertel ik je hoe je voor 60 dollar per jaar onbeperkte online opslag kunt krijgen. Het laatste topic voor vandaag gaat over DTG. DTG, dat staat voor de telefoongrids, probeert aan de weg te timmeren met hun dienst netwerkprofiel. Dat is een service waarin ze strategisch consistent maken en houden. En ik vertel je waarom je daar vooral niet gebruik van moet maken. Hallo en hartelijk welkom bij deze aflevering van de Reputatie Coaching Podcast. Ik ben Eduard de Boer. Dit is de podcast die jou helpt om meer business te genereren, doordat jouw website beter wordt gevonden, zowel lokaal als landelijk,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 Ook op Google Play Music Podcasts. Ik raad je aan om je op een van die kanalen te abonneren op de podcast... zodat je geen aflevering hoeft te missen. Laten we nu overgaan op de onderwerpen voor vandaag. Ja, ik zei het al. De site van mijn broer die was gehackt eerder deze week. Uh, een tijdje geleden kregen we al een mailtje van Antagonist, de webhoster, dat er wat kwadaardige vals waren gevonden en dat die in quarantaine waren gezet. Maar verder konden we niks bijzonders zien of vinden. De site zag er gewoon ge fatsoenlijk uit. Ik heb echt er niet voldoende diep gekeken en daar kom ik zo eventjes op terug. Want eerder deze week toen was opeens de hele website verdwenen. Dat wil zeggen de website stond er nog wel. De URL was nog bereikbaar. Maar uh, er was een heel andere opmaak. En wat er gebeurd was, uh, was dat alle content, alle artikelen, alle 926 artikelen, sorry 924 artikelen, waren allemaal vervangen door een eenregelig uh, advertentietekstje. En dat verwees naar een Russische site. Dus ja, het was al duidelijk dat de Russen erachter zaten. Maar ja, wat doe je dan? Want je bent opeens 924 blogberichten kwijt. Als je uit backupt, dan ben je, kost dat 1,62 gigabyte. Nou ja, dat kun je ook niet echt makkelijk zo in, op Dropbox doen, zoals ik wel eens vaker adviseer. Want dan heb je maar 2 gigabyte, dus dan kun je hooguit 1 backup eh, draaien. Maar dat, dat, dat gaat dus niet zo gemakkelijk. Ja, je zou een andere service kunnen gebruiken, maar oké, okay, we hebben het niet ingesteld. Meer Koopa. En um, ja, wel, gelukkig, ja, gelukkig, ik had nog één backup en die stamde uit 15 juni 2015. Dus die was bijna een jaar oud. En in dat jaar had hij toch alweer een goede 200 berichten gepost. Dus kun je nagaan wat hij dan kwijt was aan informatie, aan content. We kwamen op het idee om, om te gaan kijken wat je in Google Cache konden vinden. Dus in Google's uh, site punt, en dan zijn website uh, in toetsen. En dan uh, de achterspatie 2016 om artikelen te vinden uit 2016... En dan te kijken in de Google Cache wat we daar konden vinden. Want hij had namelijk geen uh, lokale backup. Hij, hij schrijft namelijk altijd de artikelen. eigenlijk bijna altijd in WordPress. Dus ja, dan heb je niet een backup in nog een Word-document of zo. op je eigen computer. of in Google Drive. Dat, dat werd lastig. Maar toen. Ik had al wel een mailtje gestuurd, de antagonist. En de volgende ochtend kreeg ik een berichtje dat zij nog een backup hadden staan van 17 april. En de site was gehackt op. 20 april. Dus dan kun je nagaan... ...dat was maar drie dagen oud. Dus dat was... ...een pak van mijn hart. Dus... ...ja, antagonist is zo vriendelijk geweest om de backup... ...terug te zetten. En uh, sindsdien werkte de website eigenlijk weer... ...wat wel bleek trouwens, dat moet ik even zeggen... Uh, ...er stonden een paar vreemde... ...waren een paar vreemde directories aangemaakt op de site. Um, een wp-streepje names... ...en een uh, directory options. En daarin stonden allerlei bestanden. Nou, die, die twee folders die heb ik uh, weggegooid. Het uh, bleek trouwens dat die folders een dag voordat de site gedefaced werd, gehackt werd, uh, waren aangemaakt. Waarschijnlijk is dit gebeurd doordat WordPress niet helemaal actueel was. Ik geloof dat uh, de site van mijn broer een paar versies, nou geen hele versies, maar een paar puntversies achterliep. En daar zitten waarschijnlijk kwetsbaarheden in waar uh, die hackers gebruik van hebben gemaakt. Uh, wat ook bleek was dat er vier admin gebruikers bij waren aangemaakt. Die hebben natuurlijk ook verwijderd, want uh, ja, die willen je natuurlijk niet erbij houden. En op die manier heeft men waarschijnlijk al die content kunnen overschrijven. Met een scriptje erbij enzovoorts. In elk geval, de site is gerepareerd. Eh, het werkt allemaal weer naar behoren. En het lijkt erop alsof het nu gewoon goed is. Ik heb ook meteen de plugin WP Security geïnstalleerd en geactiveerd om eh, zoveel mogelijk eh, cross site scripting enzovoorts. Eh, XSS hacks. Te voorkomen. Of af te wenden, moet ik zeggen. Ja, een pluim van antagonist die, zo bereid, die bereid was om de backup eh, terug te zetten. Wat leer je hier nou van? Ja, je leer je van dat je hoe dan ook toch een backup moet inregelen... linksom of rechtsom. Is het niet op Dropbox, dan is het wel op een andere manier. Um, wat ik meestal namelijk doe voor klanten... als ik een backup inregel, dan heb ik drie soorten backups. Ik heb een dagelijkse backup. Die runt één keer uh, per dag. Bijvoorbeeld om twee uur s'nachts. En daarin backup ik alleen de database inhoud naar Dropbox. Daarvan bewaar ik 15 backups. Dus 15 dagen. Vervolgens heb ik uh, week backups. Een week backup, die, uh, dat is een full backup. Dat zijn dus de bestanden... ...plus de database... ...en uh, daarvan bewaar ik tien exemplaren... ...dus tien versies terug... ...tien weken kan ik dan teruggaan in die week-backups... ...en vervolgens maak ik ook, maak ik ook nog maand-backups... ...en daar maak ik er vier van... ...en dat is een totale backup... ...dus files plus database plus XML export... ...gewoon het hele rattenplan... ...en daarmee kan ik dus ook nog vier maanden terug... ...dus op die manier kan ik flink uh, spelen met... Uh, de ene backup erop zetten en dan vervolgens een andere erover de extra bijzetten Bijvoorbeeld beginnen met een maandelijkse backup. En dan die van een week en dan op bijvoorbeeld twee dagen. Dus dan kan ik heel gemakkelijk een backup van een bepaalde datum terugzetten. En ja, hoe heb ik het nu voor hem geregeld, voor mijn broer? Ik heb BackWPUp ingesteld dat hij een backup maakt naar Amazon S3. Daar heb, ik, daar heb je onbeperkt ruimte. Dus dat leek me een goed punt. Het kost wel wat qua opslag. Maar ja, dan loop je in ieder geval niet het risico dat je alles kwijt bent. En ik heb, de ik heb het dan zo ingesteld dat daar drie backups worden bewaard. Dus hooguit kunnen we dan drie maanden terug. Maar dat is altijd beter dan, een half jaar, of sorry, dan bijna een heel jaar. En dan kreeg ik uh, twee weken geleden een mailtje van uh, Anouk van Local Guides. Met als titel meld u aan voor de hashtag LG Summit 16. En de tekst erin luidt als volgt. U kunt zich nu aanmelden voor de Local Guides top 2016. De actiefste lokale gidsen met niveau 5 worden uitgenodigd... op het hoofdkantoor van Google om nog meer te weten te komen... Over Google Maps kennis te maken met Googlers, productfeedback te delen en de San Francisco Bay Area te verkennen. Meld u voor 29 april aan. Bent u wie we zoeken? Een lokale gids met niveau 5, actieve bijdrage aan de Google Local Guides Community en voldoende kennis van het Engels. Nou, ik voldoen in ieder geval volgens mij aan twee van de drie criteria, namelijk uh, niveau 5 en voldoende kennis van het Engels. En of ik nou een actieve bijdrager ben, dat weet ik even niet. Een van de eisen is trouwens ook als je je daarvoor gaat aanmelden is dat je een, een creatieve video van jezelf moet maken... of een video van jezelf moet maken van een maximale minuut... waarin je jezelf voorstelt en waarin je jezelf promoot... waarom je dus vindt dat jij naar San Francisco moet komen, naar Google. Want Google betaalt namelijk de hele reis en verblijf. Dus ik ga in ieder geval op uh, inschrijven. Ik hou je op de hoogte van de voortgang. En dan Yawa. Yawa is een, een soort online telefoonboek... en die was jarenlang altijd gratis. Je kon je bedrijfsmeldingen aanmaken. Wat wel zo was, is dat, dat je eens... Per jaar moest je eventjes je vermelding opnieuw activeren. Dat doen ze om te voorkomen dat je dat er achterhaalde data in komt, data die, uh, misschien Data ja, van winkels die, die gesloten of bedrijven die gesloten zijn. Maar de, ik, ja, ik kreeg laatst een mailtje dat de bedrijfsvermelding ging aflopen van, van allround fotografie. En dat ik hem zou moeten gaan verlengen. Toen kwam het mailtje van het vernieuwen. Ik klikte op vernieuw nu mijn bedrijf. En opeens moest ik gaan betalen. Ik denk, hé, hey, maar dat, dat, dat is toch niet de bedoeling? Jullie waren altijd gratis. Ik snap best dat het bedrijf eh, geld moet verdienen. Maar wat je vaker ziet bij dit soort diensten... is dat ze een bepaald basisprofiel aanbieden... dat gratis is en wil je meer, daarbovenop... dan zul je moeten betalen. En dat zou geloof ik kosten iets van euro per maand. Nou, daar ben ik dus niet op ingegaan. Nu had ik vanmorgen een mailtje in mijn inbox van Jalwa... Van en er stond, beste Eduard de Boer, we willen u terug... Om dit te bewijzen plaatsen we uw bedrijfsvermelding terug online en garanderen we tenminste duizend bezoekers tegen het gereduceerde tarief van 1,95 euro per maand. Klik hieronder om uw vermelding te vernieuwen. Kijk, ze gaan van 4,95 naar 1,95 per maand omdat ze bang zijn dat, ze, dat, dat mensen wegblijven. Nou, ik denk ook wel dat mensen wegblijven, want ja, waar, waarom zou je jouw wagen gebruiken en waarom zou je daar 4,95 euro voor een vermelding voor over hebben? Dan moet je wel kunnen achterhalen of je daar daadwerkelijk verkeer uithaalt of de verkeer uithaalt en of dat verkeer wat via Jalwa naar jouw site komt, of dat ook zogenaamd zegt, converteert, Of je dus daar concreet business uithaalt, want dat is de vraag en dat, is, dat bepaalt ook of het het waard is. Het is logisch, als jij per maand voor 400 euro business eruit haalt, uit je vermelding op Jalwa. doordat mensen via Jalwa op jouw site komen en dan business met jou gaan doen, en daar verdien je 400 euro aan en trekt die 4,95 ervan af, dan heb je 395 euro en 5 cent extra omzet dankzij Jalwa. Kijk, dan kan het uit, dan is het het waard, maar Zolang je dat niet zeker weet of je daar business uit haalt, ja, dan is het de vraag of je het zou willen vermelden. Ik ben ervan overtuigd dat ik in ieder geval voor fotografie geen business uithaal. Hooghart is het leuk voor de citation, maar goed, die ben ik nu kwijt. En uh, ik denk dat er heel veel bedrijven niet zullen betalen, dus die raken ook hun citation kwijt. En ik denk dat jouw waar zich nog wel eens achter de oren zal krabben, althans dat mensen zich achter de oren zullen krabben, of dit een, een goed besluit was. We zullen het zien. En dan foto's op Google Maps. Je weet dat ik een lokale gids ben. En ik upload ook foto's naar Google Maps van locaties waar ik geweest ben. Niet van alle locaties, maar wel vaak. Eerder deze week kreeg ik een mailtje. Even kijken wanneer was dat. Dat was 19 april, dus afgelopen dinsdag kreeg ik een mailtje. En daarin stond dat mijn foto's in het totaal tot nu toe, al mijn in totaal 530 foto's die ik heb gepost, in totaal 1 miljoen 802.658 keer zijn weergegeven. 1,8 miljoen. Wauw. Ook wel leuk. En dat afgelopen week waren mijn foto's gezamenlijk 59.543 keer weergegeven. 59.000 in één week. Wauw. En er is één foto. Dat is een absolute. tenminste, dat is ook het record van deze week. Dat, dat, zegt, dat staat ook in het mailtje. Een foto van mij van het resort in Martinique... waar ik verbleef in 2014. Toen ben ik een weekje ertussen uit geweest met Suzanne. Um, die is afgelopen week 20.000 keer bekeken. Moet je nagaan. Dat is een panoramafoto waarin ik het terras uh, weergeef... en de stoelen, leeg terras, mooie blauwe lucht, palmboompjes. Die is 20.000 keer bekeken. Dus dat blijkt dat die foto's echt wel worden bekeken. En ik denk dat je daar als ondernemer uit kunt leren... dat het zeker de moeite waard kan zijn om foto's uh, zelf te posten bij je bedrijfsvermelding. En ook mensen te enthousiasmeren dat anderen dat ook doen. Bijvoorbeeld van een, een pretpark of, of een, zelfs van een kroeg of zo. Dat anderen daar foto's ook van posten. Alleen met een kroeg moet je misschien oppassen met het, uh, ja, hoe je mensen in kaart brengt... Als ze, wat te veel, uh, als ze wat te diep in het glaasje hebben gekeken. En of je dat op je site, met je site geassocieerd wil hebben met je bedrijf. Maar goed, het is een idee. Je zou er dus over kunnen nadenken of het voor jou iets is om, om meer te gaan doen met foto's. Want ze worden daadwerkelijk bekeken. Ontvrienden. Ontvriend jij vaak mensen? Ben je wel eens ontvriend? Hoe vaak ben je ontvriend? Hoe voel je je als je wordt ontvriend? Ik vind het, ik vind het een raar woord. Je raakt bevriend met mensen en, en vervolgens ja, ga je ontvrienden. Maar goed, het, het heeft ermee te maken dat als mensen een uh, vriend van je worden op, op Facebook of op andere social media, nou dat noemen ze be bevrienden. Ook een leuk woord. En als mensen daar een punt achter zetten, dan heet dat ontvrienden. Ja, ik zit niet meer op Facebook, dus ik word helemaal daar niet meer ontvriend. Ik heb ooit trouwens iedereen ontvriend. Dus ik weet niet hoe die mensen eronder waren. Maar ik heb in ieder geval een berichtje op mijn Facebookpagina gezet... waarin ik schrijf dat ik niks doe meer in de persoonlijke sfeer met Facebook. Dat ik niet op berichten reageer, niks lees, niks post, niks leuk vind. Ik vind een heleboel leuk, maar in ieder geval niet op Facebook. Dus, um, maar ontvrienden. We hadden een, een, een schoonmaakster en... Nou, op het moment dat we haar in, in dienst namen, dat we hadden afgesproken dat hij één keer per week kwam, kwam schoonmaken... Was gelijk, werd ze gelijk bevriend met uh, Suzanne en met onze dochter Mondi. En dat, dat, is hartstikke leuk, dat ging hartstikke leuk. Ze konden ze een beetje contact uh, via Facebook, via Facebook Messenger. Nou, onlangs hadden we besloten om, om niet meer van haar diensten gebruik te maken. En per direct dezelfde middag werd Suzanne en Mondi... Ook, werden dus ook meteen ontvriend. Nou, Suzanne was er een beetje ontstemd over. Ik denk, nou ja, wat maakt het uit? Maar het geeft me aan dat mensen dus... Uh, in, de, in dit soort situaties heel makkelijk daarmee omgaan met dus vriendschappen. Het is leuk om in de keuken te kunnen kijken. Het is leuk om, om te weten wat mensen doen, wat er speelt bij mensen in hun gezin op die manier. Maar en dat, dan worden ze dus even heel makkelijk vriend of vriendin. Maar ze ontvrienden elkaar ook net zo makkelijk. Ik denk dat je daar niet te zwaar aan moet tillen en gewoon moet accepteren dat dat gebeurt en dat het ook steeds vaker zal gaan gebeuren, het ontvrienden. Dus wenden maar aan. Je ja, hebt waarschijnlijk niet zoveel opslag nodig als ik. Tenzij je een fotograaf bent of, of iemand die heel veel multimedia heeft, digitaal heeft opgeslagen of zo. Maar ik heb hier een server staan. Daar zit 30 terabyte aan capaciteit in. En daarop sla, daarop sla ik foto's op, onder andere. En al die foto's heb ik ook nog eens een keer gebackupt op externe USB harddisks. Dus kun je nagaan hoeveel schijven ik heb. Ik kan ook vertellen, die server die is uh, met die 15 schijven. Als ik die aanzet hier op mijn kantoor. Mijn kantoor is, nou wat zal het zijn... Goede 18-20 vierkante meter, denk ik. Um, als ik hem aanzet, dan stijgt de temperatuur hier in uh, kantoor met ongeveer 8 graden Celsius. Neemt de temperatuur toe. Dus dan kan ik ook gelijk de kachel uitzetten, kan ik je vertellen. Die backups die, die wil ik eigenlijk liever niet uh, op al die USB-schijven moeten opslaan. Want dat is gewoon lastig iedere keer backups. Uh, iedere keer die verschillende schijven moeten aankoppelen. Uh, andere schijven weer kopen als ze vol lopen. Het risico dat ze ook kapot gaan enzovoorts. Dus liep ik een goede 4 vijf maanden geleden... liep ik Amazon Cloud Drive tegen het lijf. En dat, dat, dat leek leuk, unlimited dataopslag... voor 59,99 dollar per jaar, Amerikaanse dollars. Dus zeg afgerond, 60 dollar. Voor onbeperkt echt unlimited opslag. Leek leuk, alleen de interface, de, de programma... dat je er van Amazon bij kreeg, was abominabel, kan ik je, kan ik je vertellen. Dat was echt, nou ja, baggerkwaliteit. Je kon alleen hele folders uploaden en... Je kon eigenlijk niet directories maken. Je kon geen bestanden verschuiven. Dat werkte allemaal niet. Alleen bij een upload en downloaden. Dat was zo'n beetje het enige wat je kon met, die, met het programma. Ik wilde gewoon meer. Ik wilde natuurlijk zelf ook een beetje kunnen schuiven met, met bestanden. Van de ene directory naar de andere. En noem maar op. Nou, dat ging dus niet. En ik heb toen een tijdje uh, Amazon Cloud Drive uh, ja, links laten liggen. Tot. ...dat ik eerder deze week nog weer eens een keer uh, wat, wat research deed naar Cloud Drive... ...en hoe je het kon, goed kon gebruiken. En toen kwam ik nog een extra programma tegen. En daar komt mijn tip van de week. het is eigenlijk twee tips van de week. Uh, die ene tip is dat ik dus een programma tegenkwam, Expand Drive. E-X-P-A-N-D-R-I-V-E. -E. In de show notes vind je trouwens wel een link naar het, naar het programma. Um, dat is een programma dat kun je installeren. Dat is er dus zowel voor, voor Mac als voor Windows... Dat kun je installeren. En daar kun je een heleboel verschillende diensten aan online Clouddiensten aan koppelen. Uh, uh, Amazon Cloud Drive, dus je kunt Amazon S3 koppelen. Je kunt uh, Box van Box.com koppelen, je kunt Dropbox koppelen. Uh, wat is nou het fijne? Waarom zou je uh, eigenlijk ervoor kiezen om Expand Drive in dit geval bijvoorbeeld in te zetten? Voor, ook voor Dropbox en voor Google Drive. En niet de desbetreffende Dropbox-app op je computer of de desbetreffende uh, Google Drive applicatie. Waarom? Omdat voor Expandrive moet je echt online zijn om bij je bestanden te kunnen. Dat, dat uh, de synchronisatie, of ik moet zeggen het kopiëren, backuppen gaat één richting op. Namelijk van jouw computer naar de desbetreffende dienst. Tuurlijk kun je het ook weer terughalen, maar het wordt niet gesynchroniseerd. Je houdt dus niet een lokale backup van al die data op je eigen harde schijf. Want je snapt wel, dan zou ik natuurlijk ook niet 20 terabyte kunnen backuppen aan foto's. Want ik heb geen harde schijf van 20 terabyte in mijn uh, desktop. En ik moet zeggen, ik heb nu een aantal dagen de backup uh, lopen. En dat gaat ook nog wel de komende weken door om al mijn data er naartoe te pompen. Nou ja, het lijkt inderdaad unlimited. Ik zit nu geloof ik op een goede, nou, bijna drie kwart terabyte wat, wat is overgefloten. Dus um, ik, ja, ik ben benieuwd hoe dat bevalt als zodanig. Ik ga ook al mijn multimedia er naartoe kopiëren om het veilig te stellen in de cloud. Want ik kan je vertellen, die 60 dollar, dus een goede, oh, wat zal het zijn, 55 euro of zo. heb ik er wel voor over. Om mijn bestanden in de cloud te hebben opgeslagen, veilig en wel. Zonder dat ik een, een eigen kopie hoef te houden. Doe ik wel, maar voor de zekerheid. Maar goed, om dus in ieder geval een backup in de cloud te houden van al mijn bestanden. Dus als jij iemand bent die ook een grote behoefte heeft aan veel opslagcapaciteit, dan zou ik er zeker eens naar kijken. Ook de, in de show notes vind je de link naar de Amazon Cloud Drive en wat ik al zei naar Expand Drive. Ja, DTG, de telefoongrids, die timmert aan de weg met hun ja, semi-nieuwe dienst netwerkprofiel. Voor hen is die in ieder geval nieuw. Uh, alleen het principe, uh, dat kennen we al vanuit Amerika. Wat doet uh, DTG, wat doet de telefoongrids dan binnen netwerkprofiel? Um, ze promoten het ook, ze, ze zaaien angst een beetje bij ondernemers die ze opbellen. En dan, um, dan zeggen ze dat, dat hun site niet goed scoort en dat ze dat kunnen oplossen. Onder andere door de citations op te schonen. Dat klopt. Dat hebben ze gelijk, want dat is ook precies wat ik altijd pro uh, promoot hè? Zorg dat je ziet de citations consistent zijn. Creëren er zoveel mogelijk overal op de goede sites. Nou, dat doen zij. Zij creëren citations op ik geloof, een stuk of 35, 35 sites of zoiets. En ze houden ze ook consistent. Maar hoe doen zij dat? Zij, en dan dus de Telefoongrids, heeft daarvoor gepartnerd met het Amerikaanse bedrijf Yext. En dat schrijf je als Y-E-X-T. In Amerika is het een heel populair bedrijf om citations consistent te houden. In Nederland kennen we het nog niet zo, maar goed, de Telefoongrids staat er natuurlijk voor als frontend. Um, wat doet Jext? Jext heeft een, een, een API-toegang tot al die diensten, tot al die sites waar zij citations zeggen te kunnen aanpassen en te kunnen beheren en consistent houden. Een daarvan is bijvoorbeeld ook Google, uh, mijn bedrijf. En zij kunnen dus, als jij je profiel goed invult in, in Jext, kunnen zij die gegevens doorblazen. Dus je bedrijfsnaam, adres, um, postcode, plaats, telefoonnummer, omschrijvingen, categorieën enzovoort, kunnen ze allemaal doorfluiten naar de desbetreffende sites. En wat zie je als je dus in zee gaat met Jext? In de States of hier dan met de telefoongids, wat zul je zien? Uh, dat er binnen no time eigenlijk al je citations consistent zijn. En dat kan dus inderdaad een goed of een positief effect hebben op je lokale rankings. Maar daar hangt ook een prijskaartje aan. Dat kost je per maand 37,5 euro ex BTW om die citations consistent te houden. Want wat is het geval? En waarom moet je dus volgens mij absoluut niet in zee gaan met de telefoongids en uh, met hun dienst netwerkprofiel? Is erop gebaseerd dat als jij uh, wel ervan gebruik maakt, is het hartstikke mooi, zolang je er gebruik van maakt en die 37,5 euro betaalt. Maar zodra, zodra jij stopt met die dienst te gebruiken, staan binnen no time al je citations weer uh, zoals ze ooit stonden, of ze zijn gewoon verdwenen. En heb je nog een probleem? Um, de citations worden wel consistent gemaakt, maar Jext doet er niets aan om ze te ontdubbelen. Dus wat krijg je dan? En dat is nog veel erger. Dan creëer je inconsistente um, citations over verschillende sites, over verschillende directory sites. En dan krijg je, als je dus dubbelen hebt, kan het meer tegen je werken dan dat de poging tot het consistent maken voor je kan werken. Dus mijn advies is, doe dat niet. Ga gewoon zelf aan de slag of laat mij je helpen om je citations consistent te maken. Dat is dan maar een eenmalige actie. Want daarna zijn ze gewoon consistent en blijven ze consistent.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 Abonneer je op de podcast, zodat je altijd automatisch de nieuwste uitzending krijgt voorgeschoteld. En neem je voor deze week tenminste één andere persoon over de podcast te vertellen. Dat kan je partner zijn, een vriend, vriendin, zakenrelatie, collega, het maakt niet uit. Vertel gewoon één persoon over de podcast. En mocht je echt ver willen gaan om me te helpen, laat dan ergens een review achter, bijvoorbeeld op iTunes. Stuur me dan even een berichtje hand zodat ik kan zien waar je de review hebt gepost en dan kan ik hem ook delen in de podcast. Heb je een probleem waar je tegenaan loopt of heb je vragen?